Daardoor worden dienstplichtigen sinds 1996 niet meer opgeroepen. Jan gmelig Meiling is 76 jaar geworden. Het weer bewolkt vanuit het westen regen en pas later op de dag mogelijk zon. Het wordt 13 graden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen op deze maandag 4 juni, een dag na de toespraak van de Syrische president Assad. In zijn reden was bepaald geen verzoenende toon te horen. Arabisch Maurits Berger keek mee naar de toespraak, geeft vanochtend zijn analyse. En onze correspondent Sander van Hoorn is nog altijd in Damascus. Hij heeft de laatste reacties. Uiteraard krijgt hij ook het laatste nieuws over de vliegramp in Lagos. Alle inzittenden zijn omgekomen, dat is tot nu toe bekend, later meer. Dan naar eigen land, waar de SP dit weekend weer een duidelijke gooi deed naar meeregieren En premierschap voor is dat nou realistisch? Joost Vullings heeft het antwoord. Verder, de Hollandse Nieuwe is weer in het land... en Oranje gaat eruit, richting Polen. Ze vliegen vanmiddag. André Ooyer vertelt hoe het is voor de spelers vandaag om te vertrekken. En we spreken ook nog Pierre van Hooidonk. Want uh, wat kan Dirk Kuyt verwachten in Turkije bij Venerbadje? Dat en meer in het Radio 1-journaal tot half tien. kunt dus ook volgen via internet. Ga dan even naar nos.nl. Een passagiersvliegtuig is in de Nigeriaanse stad Lagos kort voor de landing neergestort. De 153 inzittenden, alle Nigerianen zijn omgekomen. Het toestel stortte neer in een drukbevolkte wijk. Ongetuigen zagen dat het vliegtuig een scherpe bocht maakte voordat het crashte. We dachten dat het vliegtuig gaat landen. En het vliegtuig weer veranderde en weer veranderde. En het veranderde. Het vliegtuig hadden we gewoon had in zand. Het vliegtuig hadden we had in zand. We hadden het vliegtuig al Meteen na de crash brak paniek uit volgens het hoofd van de Nigeriaanse onderzoeksraad voor Veiligheid. Moesten mensen weggehouden worden van de stress site. En pas daarna kon er begonnen worden met het bergen van de lichaam. The crowd has been controlled now. Uh, so effort is been made to ensure that uh, all the dead bodies are removed as quickly as possible. Uh, so far over 80 dead bodies have been moved to the mutualities. De president, Goodluck Jonathan, heeft drie dagen van nationale rouw aangekondigd, vertelt deze BBC-verslaggever vanuit Lagos. Nigeria does not have a good air safety record, with three similar disasters in the last decade. Whilst the investigation into this crash continues, the president of Nigeria has called for three days of national mourning. Overal op de grond slachtoffers zijn gevallen, is nog niet duidelijk. Het Egyptische Openbaar Ministerie wil dat Mubarak ook wordt berecht voor corruptie en gaat daarom in hoge beroep. De oude dictator werd afgelopen zaterdag veroordeeld tot levenslang wegens het neerslaan van protesten in zijn land. Maar hij werd vrijgesproken van corruptie. Het Tahrirplein staat vol, nog altijd met de boze demonstranten die liever zien dat Mubarak de doodstraf krijgt.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 achter het programma. De Vries met een opsomming van al die jaren. Duizenden zaken, een halve kilometer dossiers... honderden uitzendingen, tientallen ontmaskeringen... ruim een dozijn opgeloste moorden en verdwijningen... een handvol gerechtelijke dwalingen... en ja, zelfs een koningsdrama. Ontelbare confrontaties en verborgen cameraacties... met oplichters, pedofielen, wapenhandelaar... Nou, zo ging dat nog even door. Daar komt dus nu een einde aan. Nou ja... Wie zich vergenoegd in de handen wrijft bij de gedachte... dat ik met het programma stop en voorgoed van het toneel verdwijn... die moet ik teleurstellen. Ik ga een poosje uitblazen, zeker. Maar daarna zult u mij ongetwijfeld weer ergens op de barricade... van recht en onrecht terugzien. Want eens misdaadverslaggever, altijd misdaadverslaggever. Dit was het dus voor nu. Maar ik zeg, tot ziens. President Assad van Syrië is niet van plan zijn macht over te geven aan de oppositie. Gisteren zei hij dat de Syrische autoriteiten niets met het bloedbad in hula van vorige week te maken hebben. Ondanks oproepen van de Amerikaanse president Obama blijft Assad vasthouden aan de macht. Dat zegt de woordvoerder van de Syrische regering in een interview met NOS-correspondent Sander van Hoorn. The president Assad is de guarantor van stabiliteit. Hij is de one who should be and is... Leading een transformation voor Syrië. We willen het niet als een shock en een Pandora-box in deze this, in this regio. Wat we willen is dat wat suitable voor Syrië is, En niet wat suitable voor meneer Obama. De woordvoerder betreurt het trouwens dat Nederland de Syrische ambassadeur heeft uitgezet. Diplomatie was gemaakt zodat mensen kunnen praten in war of tijdens disputes. This is the aim of diplomacy. So the Dutch expelling the Syrian ambassador? It's unfortunate. We hope that they will review this, uh, this step. But any, you anyway, our, any us. Any, anyway, of course. We have our dignity. What do you expect? Mm -hmm. Een vertrek van Griekenland uit de eurozone is niet ondenkbaar als het land de bezuinigingsmaatregelen niet doorvoert, in rel voor de miljardensteun van de Europese Unie en het IMF. Dat zei de Franse minister Pierre Moscovici van Financiën zondag in een interview met een Franse radiozender. Si les Grecs eux-mêmes ne respectent pas l'engagement là, on se trouve dans une situation qui serait infiniment plus compliquée. C'est la question se posera la question de la sortie de l'euro de la Grèce se posera. Ja. Moscovici reageert op uitspraken van Tsipras, leider van de Griekse radicaal-linkse partij Syriza. Die zei vorige week dat hij de afspraken over de bezuinigingen wil schrappen als hij aan de macht komt. Oh. Nederlandse Somaliërs zijn actief in Somalië voor de terreurbeweging Al-Shabaab. Een overgelopen commandant van Al-Shabaab zei in het VPRO-programma Bureau Buitenland... dat hij zelf twee Somalische Nederlanders in 2009 bij de grens met Kenia heeft opgehaald... De twee hebben belangrijke posities op de communicatieafdeling van Al-Shabaab, zegt de commandant via een Tok. Ik ken hun echte namen of woonplaatsen in Nederland niet, maar ik weet wel dat ze Somalië hebben verlaten net na het begin van de burgeroorlog. Binnen de Shabaab heet de een Abu Muslim. Hij gaat over de websites, Twitter, het online zetten van de propagandafoto's. En de ander is het hoofd van de Al-Andalus nieuwsuitzendingen. Zijn naam is Shaikh Al-Islam. Hij bevestigde ook dat er slapende cellen van Al-Shabaab in Nederland zijn. VVD-tweede Kamerlid Hennis Plasgaard heeft het kabinet hierover een reactie gevraagd. Al-Shabaab is gelieerd aan Al-Qaeda... en pleegt behalve in Somalië ook aanslagen in landen als Nigeria en Kenia. De pornoacteur die vorige week in Canada een vriend zou hebben vermoord... is meerdere keren gezien in Parijs. De man had de moord gefilmd en de beelden op internet gezet waarna een internationale klopjacht op gang kwam. In een hotel even buiten Parijs werden spullen gevonden die van hem zouden zijn. De 29-jarige verdachte werd niet aangetroffen. Een buurvrouw van het hotel vertelde op de Franse radio dat de verdachte bij haar aanklopte frapper porte. Grand, de très beaux yeux, bouche très dessinée, elocution, du tout. accent. On m'a prévenu qu'il était dans le quartier je me suis aperçue internet que c'était lui. Volgens de vrouw had hij mooie ogen en een mooie mond had gehoord dat Manjota in de buurt was gezien en zocht hem op op internet. Tot haar grote schrik zag ze dat de moordverdachte eerder voor haar deur stond. Interpol heeft Manjota op zijn opsporingslijst gezet. Dan het financiële nieuws. Amerikaanse beurzen gingen afgelopen vrijdag behoorlijk omlaag. Dow Jones sloot ruim 2 lager. Alle winsten van 2012 zijn inmiddels in rook opgegaan. Waardoor de Dow Jones zich op het niveau van december 2011 bevindt. Technologieindex NASDAQ eindigt er zelfs bijna 3% in de min. Nou, niet veel beter nieuws uit uh, Azië. In Japan bijvoorbeeld, daar uh, wordt al gehandeld op de Nikkei. En de Nikkei is voor de negende week op rij lager gesloten. Staat momenteel op een verlies van 2%. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. 11 minuten over 6. Gautier brengt deze week via iTunes 10 remixes van zijn hit Somebody That I Used to Know uit. Onder andere DJ Chesto, Ad Rock en Gang Colors hebben het nummer bewerkt. De Belgische singer-songwriter behaalde met zijn bewerking zelf de Amerikaanse Billboard Hot 100. In Australië werd hij verkozen tot beste mannelijke artiest dankzij dit nummer. Somebody That I Used To Know van Gotje. En als u nog niet genoeg heeft van dit nummer... dan zou ik deze week even afwachten. Via iTunes dus 10 remixes van Somebody That I Used To Know. Onder andere door DJ Chesto. Het is 16 minuten over 6. We gaan naar Mino Remmers. Maino, goedemorgen. Goedemorgen. Begrijp ik nou dat jij de verpleger ja. gaat vanochtend? Ja, dat is wel eens... Uh... Wel eens goed voor mij, ja. De verpleging gaan we in. Inderdaad, ik sta op een dijk waar het grijs is en waar de wind door de bomen waait in Heiningen, gemeente Moerdijk West-Brabant. Ik ga kennismaken deze ochtend inderdaad met de wijkverpleegkundige, de zuster in de wijk. Het klinkt zo, ja, jaren 50 overzichtelijk achtig dat je dan zo'n dame kordaat door de straten van het dorp zag fietsen met een gewone jas aan... maar daar onderuit kwam dan het wit van haar uniform... met precies tip aan de tijd op een zwarte damesfiets over de klinkers op weg naar haar werk... om daar efficiënt en kordaat het werk te doen. Dat moet een beetje terugkomen, want we hebben natuurlijk de thuiszorg. En dat betekent dat het allemaal marktgericht was de afgelopen jaren... met precies ingedeelde tijden. Bijvoorbeeld 3,5 minuten om een steunkous aan te doen... 10 minuten om de bilnaad te wassen, bij wijze van spreken... <tie> En dat blijkt allemaal nogal inefficiënt, want voor elk klusje kwam een ander en daar eh, worden zo eh, patiënten ook af en toe gek van. En daarom is er enige tijd geleden een project gestart waarin een hoogopgeleide wijkverpleegkundige alles doet. Dus ook die steunkousen aantrekken, maar ook eh, hele veel andere beslissingen neemt. En dat blijkt een enorme besparing op te leveren. Het is alweer enige tijd geleden dat de kruisvereniging hier in Brabant zelf ook inzag dat de wijkverpleegkundige terug moet komen. En dat werd op Brabantse wijze gepromoot middels een carnavalsnummer. Laten we horen. Heb wel handen aan mijn bed. De een is de ander was. Maar met houdt me even lekker Zo dus de meid. Hier geen tijd Voor een praatje komt die op die gesprek. Ik lig hier hulpeloos te wachten op mijn rug Ik wil de reis terug Ja ja eh, Els Meeuwissen, dat is de wijkverpleegkundige... waar wij deze ochtend mee kennis gemaakt. Ik weet niet of dat ze ook in dit enorme carnavalsnummer zong. Maar we gaan wel bij haar straks op bezoek. We gaan met haar mee naar haar cliënt die ze deze ochtend heeft. En we gaan het helemaal volgen hoe efficiënt en kordaat zij het werk doet. En ik vroeg me ondertussen ook af... zou er ook een mannelijke wijkzuster bestaan? Een wijkbroeder of zo, hoe zou dat dan heten? Ja. Geen idee. Ja, zoiets hè? Wijkbroeder. Ja, denk het. Maino Remmers, we horen je al later. Straks dus belt hij aan bij uh, wijkzuster Els, later meer. Het is 18 over 6. Um, bestaan er aboriginals met Nederlands bloed? Die vraag speelde dit weekend nadrukkelijk in het West-Australische Calgary. Daar werd herdacht dat 300 jaar geleden het vo schip Zuiddorp voor de kust verging. Schatzoekers pikten het grootste deel in van de 250.000 zilveren munten die het schip vervoerde. Maar Australiërs in de regio geloven dat de verongelukte Zuiddorp een belangrijker erfenis heeft. Nanda, micro Hokamanda. Dat maat,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 Later But this was not a statement. Een bijdrage was dat van correspondent Robert Portier vanuit Kalbari. Duizenden Nederlanders kopen zo vlak voor het EK nog een nieuwe, vaak grotere, natuurlijk televisie. Het verzacht de pijn, een beetje van de elektronica winkels die erg magere omzetjaren achter de rug hebben. Verslaggever Jeroen Schutteijzer praat erover met marktonderzoekster Barbara Schouten. Met fantastische aanbiedingen die altijd scoren. Dcc presenteert het EK VIP-arrangement. Deze week bij Saturn. Zo moet techniek. Barbara Schouten van GFK Retail. Vier jaar geleden was er ook een EK. Hoeveel tv's zijn er toen extra verkocht? Uh, we zagen vier jaar geleden dat er zo'n 75.000 extra televisies werden verkocht. En wat verwachten jullie dit jaar? Nou, wij verwachten dit jaar ook zeker een, een toename in de verkoop van televisies. En dat er zo'n 57.000 extra televisies worden verkocht. Dat betekent toch een kleine 20% minder. Nou, dat heeft eigenlijk alles te maken met de fase waarin de televisiemarkt zit. Vier jaar geleden zaten we nog echt in de overgang... dat je in plaats van je, je dikke beeldbuis naar een platte tv ging. En nu is die markt verzadigd. Iedereen heeft nu een platte tv... En ja, wat nu heel belangrijk is, zijn eigenlijk de nieuwe uh, televisies... waarmee je ook het internet op kan en uh, televisies die 3D uh, weergeven. Connected TV? Ja, uh, het wordt ook wel Connected TV genoemd. Uh, het is in ieder geval belangrijk dat je via je televisie het internet op kan. En eigenlijk hebben alle televisies inmiddels ook uh, de apps... zoals we die kennen van de smartphone en de tablet... waarmee je heel makkelijk kan navigeren en heel makkelijk het internet op kan. Meer dan twintig modellen en uitvoeringen nu superverdelig geprijsd. Schuur en foppen. Ja, wat mij opvalt in uh, huiskamers, tv's worden ook steeds groter. Ja, de beeldmaten die, die stijgen nog steeds. Met name 40 inch en groter is enorm populair op dit moment. En daarin zien we echt een duidelijke stijging ten opzichte van vorig jaar. Ongeveer 40% van alle platte televisies die in de eerste vier maanden van dit jaar verkocht zijn, zijn 40 inch of groter. Dus kun je de goals van Huntelaar nog beter bekijken. Dus nu geen lul, hij moet erin. Klaas, joh, He, mevrouw Schouten, maar de handel zit wel enorm te wachten hè, op zo'n evenement. Ja, het is gewoon een heel goed moment uh, voor, uh, voor de handel, voor winkeliers. Want we zijn de afgelopen maanden enorm aan het somberen... Hè, als het gaat om grote uitgaven van consumenten. Ja, er worden natuurlijk heel veel negatieve berichten uh, momenteel vrijgegeven. Het is natuurlijk ook een hele spannende tijd wat er verder uh, met uh, de regering en de overheid gaat gebeuren. En wat daar allemaal uit naar voren komt. Dus uh, dit is een mooi moment om gewoon eens even wat positiever te zijn. Uh, het land lekker oranje te laten kleuren. Wat is er eigenlijk met uh, de prijzen gebeurd? Hoeveel kostte een platte tv in het begin? Dat lag waarschijnlijk zo rond de 2000 euro. Als we kijken vier jaar geleden en dat het echt net begon... toen was het echt weggelegd voor nou ja, de goede inkomens, de hoge inkomens. Zeg maar. Als we nu kijken in april bijvoorbeeld... dan zitten we rond de, de 579 euro wat een gemiddelde platte televisie kost. En nu kun je heel veel mee. Ja, daar kun je heel veel mee. Daar kun je al mee het internet op. Het is 3D-geschikt, dus dat is eigenlijk televisie... waarbij je alle nieuwe innovaties, alle nieuwe mogelijkheden erop hebt zitten. Haal het EK-VIP-arrangement wel bij een officieel verkooppunt. Want er zijn illegale versies in de omloop. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Dirk Kuyt speelt de komende drie seizoenen in Turkije. De aanvaller heeft een contract getekend bij Fenerbahçe. Kuyt had nog een doorlopend contract bij Liverpool, maar hij wilde daar weg. Hij tekent een, ik zei het al, driejarig contract bij Fenerbahçe, omdat Kuyt denkt dat hij met die club prijzen kan pakken. Ja, nou, ik, ik wilde nog één keer een, uh, ja, een hele andere uitdaging. Maar ik ben wel heel amb ambitieus en ik wil gewoon uh, voor de prijzen spelen. En uh, Fenerbahçe uh, zit ook in de voorronde van de Champions League...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 Natuurlijk neem je alle overwegingen mee, maar ik heb er vertrouwen in dat wij gewoon de Champions League gaan halen. En dat we daar gewoon rechtmatig voor gaan, gaan spelen. En uh, ja, ik kijk gewoon heel erg uit uh, naar de toekomst. Het was een mooi weekend voor wielrenner Wout Poels. Hij eindigde als tweede in de ronde van Luxemburg. Zaterdag legde hij daarvoor de basis door de koninginrit te winnen. Het succes komt door de goede voorbereiding, zegt Poels. Uh, nou ja, ik heb na uh, like, en na live een uh, koers meer gehad. Uh, dat was ook de planning. Dat is denk ik vier, vijf weken geleden. En, uh, daarna ben ik uh, mijn nieuwe westeren in Spanje gaan trainen. En vervolgens met de, met de ploeg uh, Tour de Tappers zelf verkennen. En uh, ja, dat is wel fijn om te weten dat je na een trainingsperiode... weer een heel goed niveau kan halen. Poels gaat zich nu richten op de ronde van Zwitserland... waarin hij zich verder voorbereidt op de Tour de France.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 omdat er inderdaad halverwege de oefening nog uh, ja, een fout is, had. Uh, als je die eruit haalt, dan, uh, dan kom je echt in de buurt van de, van de hoge scores. Ja, een PR persoonlijk recorders voor Zonderland. Wat hem betreft, de turnbond moet voor de Olympische Spelen nog een keuze maken tussen Zonderland en Jeffrey Wammers. Na de prestatie in Maribor lijkt er van twijfel geen sprake meer voor Zonderland. Ja, nou, dit, dit had ik eigenlijk wel nodig. En, uh, ik had uh, in Katboes een, uh, een, een mooie score neergezet.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 Bij een vliegtuigcrash in de Nigeriaanse stad Lagos zijn alle 153 inzittenden om het leven gekomen. Het toestel van de Nigeriaanse maatschappij Dana Air zou een gebouw hebben geraakt en daarna in brand zijn gevlogen. Het vliegtuig kwam neer in een dichtbevolkte wijk in Lagos. Hoeveel slachtoffers er op de grond zijn is niet duidelijk. Het Egyptische Openbaar Ministerie gaat in hoge beroep tegen president Mubarak. De Egyptische oud-dictator werd veroordeeld tot levenslang... wegens zijn neerslaan van protesten, maar werd vrijgesproken van corruptie. Het OM wil Mubarak alsnog veroordeeld zien voor corruptie... en ook zijn twee zonen in de cel krijgen. En in Os heeft een uitslaande brand gewoed op een meubelboulevard... uit filialen van woonwarenhuizen Yisk en Leen Bakker kwam rook en vuur.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 ANWB Verkeersinformatie. Bij elkaar staat er al 28 kilometer file. Ik noemde wat opvallende files. Al lang is de file op de A6 Emmeloord richting Muiden. Tussen Lelystad-Noord en Almere-Buiten-Oost staat 6 kilometer. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht-West 5. En op de A28 Zwolle-Utrecht. Tussen Nijkerk en Knoopend Hoevlaken staat 5 kilometer. Tussen Groningen en delft moeten treinreizers rekening houden met een uur vertraging. Door uitgelopen werkzaamheden rijden daar geen trein.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 Bij de Socialistische Partij spreken ze al van historische tijden. De verkiezingen kunnen ervoor zorgen dat de SP... voor de eerste keer in zijn 40-jarig bestaan in een kabinet komt. De partij benadrukte dit weekend op het congres... dat het bereid is compromissen te sluiten... om een kabinet met de SP mogelijk te maken. Voorzitter Jan Marijnissen, die zaterdag gekozen... lijsttrekker Emiel Roemer en de leden ze zijn er klaar voor. Een reportage van onze politiek verslaggever Hans Andringa... vanaf het SP-congres. In weerwil van wat sommigen zeggen, dit land is toe aan een flinke scheut SP in de regering. Onze inzet bij de verkiezingen is zo groot worden dat niemand om ons heen kan bij de formatie. Beste mensen, het zijn historische tijden. We staan op het punt om ons ook te gaan bewijzen als een hele goede regeringspartij...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 ...voor onze verkiezingsstrijd die we natuurlijk uh, gaan winnen. En ik hoor ook steeds klaar om te gaan regeren. Ja, dat zijn we ook. Zijn we ook. Ja. Waarom gaat het nu gebeuren? Omdat wij er klaar voor zijn, maar ik denk omdat ook het land er klaar voor is... ...om een, een sociaal beleid te krijgen. Want zoals het nu gaat, uh, daar zijn we met z'n allen niet gelukkig mee, denk ik. En waarom is de SP er klaar voor? Omdat wij het juiste beleid uh, gaan uh, uitvoeren wat voor Nederland goed is. Voor, voor zowel de economie, voor, voor, op alle fronten. Ja, u eet een banaan. Moet u niet een tomaten eten? Ja, die heb ik al vanmorgen gegeten. Ik hoor hier de hele dag al, de SP is er klaar voor. Waarom zou het deze keer lukken dat de SP in een kabinet komt? Ik denk dat we nu, wat, wat Roemer ook zegt, er echt klaar voor zijn. Ja, maar waaruit blijkt dat? Wat is er veranderd? Uh, de mensen hebben meer vertrouwen. De SP is ervaren geworden. En dan wordt het gewoon tijd om af te rekenen met Rutte. En de SP belooft geen, belooft geen dingen. We zijn altijd, we zijn altijd steeds blij gemaakt met allerlei dode mussen. En het is een reëel programma. Je weet het, en je weet van tevoren dat je niet alles binnen kan halen. Dat kan nooit. We zullen altijd compromissen moeten sluiten. Maar het is een eerlijk, is een eerlijk iets. Niet met, met, met, geen, geen franje, geen flauwekul. Gewoon met de poten op de grond. Mevrouw, mag wat vragen? Ja, ik moet weg. Je moet weg? Oké. Okay. Leden hier op dit congres zijn heel erg optimistisch over toekomstige regeringsdeelname. Deelt u dat optimisme? Ik deel het optimisme. Om, om meer dan één reden. Ik deel het optimisme omdat wij, wij zijn de mensen die op de markt staan. Wij kennen de meningen. Wij komen dan na zo'n marktbezoek thuis. En dan zitten we bij elkaar met een bekje koffie. En zeggen, hoe was jouw gevoel vandaag? We hebben een goed gevoel. We hebben al maandenlang een goed gevoel. En die flow van 2006, die, die voel ik. Die voelen we nu samen met elkaar. In 2006 werd 25 zetels geloof ik ja, hè? 25 zetels. Maar het was wel een goed gevoel al maanden vooraf aan de verkiezingen. Mm -hmm. En diezelfde flow die voelen we nu weer. En we gaan ervoor, eh, maar we laten ons nu weer wegsturen van die onderhandelingen. En we eh, worden de grootste. En we zijn de beste worden wordt een bijdrage van Hand gaap bij het SP-congres. Tijdens dat congres werd de partijvoorzitter... je hoort hem nog eventjes aan het begin... Jan Marijnissen onwel werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Later die dag is hij gedotterd... en zijn er ook twee stands bij hem geplaatst. De SP meldt dat het inmiddels weer goed gaat met Marijnissen. Dan naar Groot-Brittannië. Het diamanten jubileum van de Britse koningin Elizabeth bereikte gisteren het hoogtepunt met de koninklijke vlootschouw op de Theems... Honderdduizenden Britten kwamen naar Londen om de boten, groot en klein, langs te zien varen. En onze correspondent Anja van der Horst stond natuurlijk aan de kant. Zover het oog reikt, zie je alleen maar mensen staan langs de kanten van de rivier de Thames... op de bruggen die over de rivier gespannen zijn. En dit ondanks het slechte Britse regenweer. Maar ja, dat heeft de Britten er niet van weerhouden om hier de vlootschouw te zien. Definitely. Definitely. Fantastische atmosfeer en het is wonderful. Een fantastische sfeer hangt hier, ondanks het slechte regenweer. Despite the British rain weather. Oh yes, well it wouldn't be the same without rain, would it? But you don't care? No, nope, don't care at all. En sommige Britten die hebben zich werkelijk fantastisch uitgedost. Deze dame met alles wat maar een Union Jack heeft, zit op haar lichaam. Een legging, een onderbroek, haar plastic t-shirt, een muts en zelfs een punkhaar in de kleuren van de Britse vlag. You're <laughs> a ja, true royal fan. En sommigen zijn er al vanaf de vroege uurtjes. Om er maar zeker van te zijn dat ze een mooi plekje langs de rivier de Thames hebben. Hoe lang heb je been here? Um, Sinds het was 8 o'clock. 8 o'clock? To make sure you had a good spot. Yeah. En deze grote mensenmassa, ja, dat geeft wel aan hoe populair de Queen is. In de jaren negentig werd de queen nog een beetje als cool en afstandelijk ervaren. Zeker na de dood van Diana. Ja, dat was toch wel een deuk in het imago van het koningshuis. Maar nu, vijftien jaar later, is de koningin populairder dan ooit. Ik denk dat ze absoluut She's, absolutely wonderful. she's, she's fantastic. She really is. Ze is fantastisch. Ze is echt. Ze is een fantastische koningin voor ons. Maar wel heel oud, hè? Ze is heel oud. Ze is, maar ze is and en ze is regal en ze is gewoon... Ja, ze is oud, maar ze is als koninklijk zoals je maar kan zijn. Ze houdt echt van deze koningin en still going strong. Deze kan nog wel een tijdje door, misschien. She's definitely going strong, yes. How long do you think she will be on the throne? Oh, I don't know, for a very long time, I think. Ja, nog vele jaren zullen volgen. En het is werkelijk een prachtig gezicht. De hele rivier vol met boten en schepen, duizend in totaal. Voorop de Gloriana, een roeiboot speciaal gebouwd ter ere van de koningin, en vlak daarachter op een schip de Queen en haar echtgenoot prins Philip. En natuurlijk niet alleen Britten zijn gekomen om te kijken, ook veel mensen uit het buitenland die willen niks van dit spektakelstuk missen. Ja, het is heel mooi, maar ik, ik had liever wat oranje gezien. Ja, het is vandaag een Britse dag, toch? Een Britse dag, oké okay, dan, voor ja. de koningin dan. Wat vindt u van de Queen? Uh, ja, ze is aardig oud, maar, maar ze doet het nog goed. een gesteld heeft ze, hè? Ja, dat wel. Ze is even oud als mijn vader, actually. Ja. ja. En mijn vader werkt ook nog, net zoals de koningin. Wat vindt u het mooiste van deze vier dagen? De boten of wat er, wat er nog meer gaat gebeuren? Nou, ik had uh, gehoopt om de boten te zien en dat vind ik het mooiste. Maar op uh, dinsdag is er ook iets met uh, paarden, met Buckingham Palace of zoiets. Ja. u een beetje uh, Brits, Brits monarchist, klein beetje? Ik ben een Republikein. Maar mag ik dat niet zeggen hier? We zijn in de minderheid. Comfortspectakel. spektakel. Ja, want mijn kinderen die wilden graag ja. zien. Maar ik heb wel de Olympische Toortje ook nog gezien, hoor. U, u maakt alles mee vandaag. Ik maak hier alles mee. Dank je wel. Oranje boven! Het was wat daar in Londen langs de Theems. Je hoorde een bijdrage van correspondent Arjen van der Horst. Het is uh, twaalf minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De Hollandse Nieuwe is weer in het land. De eerste lading haringen is uh, gisteren aangekomen in Scheveningen. Zaterdag kan iedereen de nieuwe haring proeven tijdens uh, Vlaggetjesdag. Een keurmeester, Peter Koelewijn, is nu in uitzending. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben benieuwd, hoe smaakt die? Nou, we hebben gisteravond... Uh...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 ja die, uh, ja, die het moeilijk hebben om, uh, om te kunnen sporten. En uh, dat wordt uh, door dit fonds uh, mogelijk gemaakt, dus we op, op, een, uh, op een hoge opbrengst. Mm -hmm. uh, en dat is tevens het start zijn voor de, de verkoop van de eerste Hollandse Nieuwe. Dus vanaf woensdag 6 juni uh, mogen we hier in Nederland uh, Hollandse Nieuwe verkopen. Ik kijk er naar uit. meneer en dan wordt, uh, wordt aanstaande zaterdag wordt dan uh, vlakkendje dag gehouden in, uh, in Schevening. We kijken er naar uit. Nou, heel fijn. Uh, wij kijken er ook naar uit als handel... en uh, we verwachten een heel mooi seizoen met heerlijke haring. Peter Koelewijn, keurmeester, dank u wel. En zo dadelijk in het Radio 1 Journaal. De shirtjes zijn gewassen, de koffers gepakt. Het Nederlands elftal vertrekt vandaag naar Krakau, De, de Poolse stad, is hij er eigenlijk klaar voor? Hm, Zometeen meer. Eerst maar even de verkeersinformatie, Jolande van der Velde. Goedemorgen. Goedemorgen Lara. Nou, er komen ook wel steeds meer files bij. De teller staat nu op 41 kilometer file. Uh, gelukkig niet al te veel bijzonderheden. Het zijn allemaal korte dagelijkse files, vooral richting Rotterdam en ook richting Amsterdam momenteel. Wat verwacht je verder nog? Ja, de, de regenbuit is een beetje afhankelijk of die heel ver over de rand zal trekken of daar een beetje buiten blijven. Normaal gesproken zou het zo'n 150 kilometer moeten zijn tussen 8,5 en 9. Maar valt die regen op de verkeerde plaatsen, dan kan dat wel eens tegen de 200 worden. Goed, ik hoor later van jou, Jan. Dankjewel.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 Dus ik denk dat toch wel een samen, ook op de ik ook hier... een geweldig groot feest gaat worden. Edwin Cornelissen maakte deze bijdrage vanuit Krakau. Tien minuten voor zeven, Gaan we naar Maino Remmers. Minister Schippers wil meer efficiëntie in de zorg. U hoorde dat net al eventjes in het nieuws. Nou, dat komt mooi uit, toch, Maino? Als het goed is wel, want Els Meeuws is wijkverpleegkundige, woont in Heiningen, werkt in Fijnaard deze ochtend. Ik ga nu bij haar thuis en het is, het, het misert als een gek, dus ik ga, ik ga gewoon even aankloppen bij de zuster. Kijk, daar komt ze al aan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, kom erin. Ik, ik ja... ben er buiten. In de dat Zegt u? Het is dus binnen beter dan buiten. Ja. ja, precies. Kijk, daar hebben we de eerste kordaat uh, uitspraak al te pakken. Ik, precies. Ja. <laughs> u bent de wijkzuster. Ik ben de wijkzuster. Ja, ja ik ben Els Meeuwenste. Ja. En, uh, en werkzaam in, uh, in Fijnaard en uh, sta Naar Buiten als wijkzuster. Hoe lang doet u dat al? Volgens mij al heel lang, zo aan, aan uw gezicht te zien. Beetje grijs haar, bril op. Precies, precies. Uh, sinds twee jaar bij de organisatie waar ik nu werkzaam ben en daarvoor 31 jaar bij een uh, andere thuiszorginstelling het is een stuk efficiënter geworden, zeggen ze. Het is een stuk efficiënter geworden, absoluut. Ja. We hebben toen de thuiszorg gehad, dat werkt allemaal marktgericht... en er werden hele tabellen gemaakt van je hebt drie minuten voor de steunkousen, en vijf minuten om iemand even de voeten te wassen. Ja, dat klopt. Dat bleek ja. helemaal niet te werken, hè? Niet te werken, en vooral ook niet omdat er dan uh, veel verschillende mensen... bij de cliënt over de vloer kwamen. Je ja, wist helemaal niet meer wie er vandaag u kwam. Dan kwam, dan kwam Jeannette en dan kwam Els. Ja, precies. En dat was nou juist wat, uh, wat niet werkte natuurlijk... en ook niet efficiënt was. En daar uh, hebben we met de pilot van de wijkzuster terug in de wijk... hebben we daar een stokje voor gestoken. De, de Doe het nog één keer. De, wacht even. Wat zegt u nou? De, de wijkzuster terug in de wijk. Precies. Dat was de, de, de kreet van de, van de pilot die, die twee jaar geleden... Uh, gestart is. Nou, kwart over zes hebben we zelfs nog een carnavalsnummer gedraaid. Uh, precies. Van de wijkverpleging. Wat, wat was nou de titel? Wacht even, ik heb, het, ik heb het opgeschreven. Hier. Ik heb zoveel handen aan mijn bed, red ik het Eén die spuit, één die veegt. Maar voor een kopje koffie heeft zo snel een meid geen tijd. Ja, precies. Ja, dat was de slogan van de, van de carnavalskraker. Ja. En uh, daar hebben de collega's mee in de, in de optocht van, de, van carnaval in Feyenoord... Uh, weer rondgereden. Ja. ja. God, dus u bent al heel, u hebt ook vaste mensen waar u komt. Waar u, ja. Dat die ja. kennen u allemaal. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. weet wanneer u jarig bent. <laughs> nou, dan probeer ik wel stil te houden. Maar maar dat... Ja, dat is natuurlijk, ja. dat was heel erg weg. Mensen wisten niet meer wie er aan het bed kwamen. Nee, dat lukt niet altijd om dat stil te houden. Dat klopt. Ja. Ja. Ja. Dus u zegt eigenlijk nu al van, het, is, het werkt een stuk fijner. En u werkt van thuis uit hier, want nee. we zijn nou in Heiningen. Ja. Nee. Gemeente Moedijk, West-Brabant. Precies, maar ik, uh, mijn, uh, mijn werkplaats is, uh, is in Feyenoord zelf. Ja. Heet, uh, het verzorgingshuis in, uh, in Feyenoord, daar hebben we ons kantoor. Ja. En van daaruit... Daar uh, nou trekt u uw uniform aan. Daar trek ik mijn uniform aan. <laughs> als of is dat niet? <laughs> ja, als ik naar een cliënt ga die echt lichamelijke verzorging of verpleging nodig heeft, dan trek ik een uniform aan. Oh, u bent dan wel in het wit? In het wit jasje. Een wit jasje. En daarna doe ik mijn jasje uit... en dan ga ik gewoon in mijn in normale burgerkleding uh, op, huisbezoek, uh, op huisbezoek... of net wat er moet gebeuren. Ja, maar met de witte jas achterop de fiets? Of in de, de auto. auto dan? Ja, in de auto. In dit ja. geval in de auto. Ja. Ja. Ja. Hoe laat moeten we weg? Ik heb tegen acht uur afgesproken bij, de, bij de eerste keer. Dus kleding. we hebben nog even. We hebben nog tijd voor een kopje koffie. Ah. Dan beginnen we mee. Dat ik. vind ik een goed begin, ja. Oh, ik zie dat hij al klaar staat. Ja. Nou, dan lijkt me dat goed dan... Uh... Dan gaan we dat eerst doen. Dan geef ik nu even terug aan de centrale leiding in Hilversum. Dat is ook heel portaal. Maino Remmers, zokkerdaad als die is. Rachid Vins is bij me. Goedemorgen, Rachid. Goedemorgen. Internationale experts moeten de fraude... en het misbruik met gezinsmigratie in kaart gaan brengen. Dat hoopt Nederland te bereiken in een ultieme poging... om het Europese vreemdelingenbeleid aangescherpt te krijgen... schrijft de Telegraaf. De vertrouwelijke brief, die in het bezit is van de krant... is mede ondertekend door Spanje, Frankrijk, Duitsland... Oostenrijk, Finland en Engeland. Harde cijfers zouden het laatste redmiddel voor minister Leers van Immigratie en Asiel zijn... om in Europa nog steun te krijgen, dat melden bronnen in Den Haag aan de Telegraaf. De CDA-bewindsman is tot nu toe nauwelijks steun te vergaren voor zijn plannen... om de eisen voor gezinshereniging aan te scherpen. De champignon teelt is rot, dat zegt vakbond CNV Vakmensen in het Nederlands Dagblad. Een krant schrijft over de grove uitbuiting in de champignonsector... Buitenlandse vrouwen die veel te veel uren moeten werken voor 5 euro bruto per uur, terwijl 8 het minimumloon is. Ook is er sprake van intimidatie en vechtpartijen in de kassen. Inmiddels is de sector zelf het meer dan beug en wil met een keurmerk voor goed werkgeverschap de misstanden te lijf gaan. Maar slechts 8 van de 150 telers doet eraan mee. De oproep van de autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse Bank om meer openheid te geven over de taxaties van kantoren werkt averechts. Daarmee opent het Financieel Dagblad. De krant sprak met Marco Hekman van de beursgenoteerde vastgoedmakelaar CBRE. In kaart brengen is goed, maar als het verplicht wordt zullen de makelaars terughoudend zijn uit de angst voor onderlinge concurrentie. Volgens Hekman moeten we geen paniekvoetbal spelen... omdat de Nederlandse markt transparanter is dan wordt gedacht. Over voetbal gesproken, de Volkskrant kopt op de voorpagina... dat het Nederlands elftal moeite heeft met de vele kritiek die het krijgt. Mensen als Louis van Gaal, Rienus Michels en Ruud Gullit... gebruikten vijanden of kritiek ter inspiratie en motivatie... Maar nu, schrijft de krant, lijkt het de ploeg te motiveren, nog te inspireren. Zo bekraagt de aanvoerder Mark van Bommel zich na de wedstrijd tegen Noord-Ierland. namens oranje over de hevige kritiek die zijn mannen te verwerken krijgen. Nou, een voorbeeld is Johan Kruijf, die kritiek heeft op de uitzuurd van oranje. Meldspits. Niet alleen omdat hij het niet mooi vindt, persoonlijk uh, hou ik niet van zwart. Maar vooral omdat het risico's met zich meebrengt. Hij sneert. Kijk.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 Dit is Radio 1.